11 uur Herman Vriend met het NOS-journaal. Zorginstelling Amsta is bereid te praten met advocabel FNV over betere zorg, de hoge werkdruk en over de besteding van overheidsgeld. Advocabel FNV heeft dat horen gekregen van de directeur van Amsta na een urenlange bezetting van het Sarfati-huis in Amsterdam. Dinsdag wordt daarover gepraat.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 De broer van het Dutroux-slachtoffer Eefje Lambrechts gaat juridische stappen nemen tegen de moordenaar van zijn zus. Aanleiding is het verzoek van Dutroux tot voorlopige vrijlating onder elektronisch toezicht. Maandag behandelt een rechtbank in Brussel die aanvraag, maar de kans lijkt klein dat Dutroux daadwerkelijk wordt vrijgelaten. Leendert Lambrechts heeft een advocaat in de arm genomen en stapt naar het grondwettelijk hof, omdat hij vindt dat zijn rechten als nabestaande zijn geschonden. Ook wil de broer inspraak in het reclasseringsplan van Dutroux.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 De rechtse en religieuze partijen hebben samen 61 van de 120 zetels in het parlement. Netanyahu heeft nu 28 dagen de tijd om een nieuwe regering te vormen... die kan rekenen op een meerderheid in het parlement. Als dat niet lukt, mag een andere partij het voortouw nemen in de formatie. Het Witte Huis heeft een foto vrijgegeven van de Amerikaanse president Obama... met een geweer in zijn hand. De foto werd vorige zomer gemaakt tijdens het kleiduivenschiet op Camp David... het buitenverblijf van de president... De regering van Obama werkt aan strengere wapenwetgeving. De president zei in een interview dat hij niet tegen wapenbezit is... en zelf ook wel eens een geweer ter hand neemt. Journalisten en republikeinen dagen de president sindsdien uit... om met bewijs te komen. In Parijs hebben honderden mensen de inzegening van de nieuwe klokken van de Notre-Dame bijgewoond. De aartsbisschop weide de klokken in het schip van de kathedraal. De negen klokken staan tot 23 februari in de Notre-Dame waar de Parijzenaars ze kunnen bekijken en aanraken. De grootste is door een Nederlandse klokkengieter gemaakt. Volgende maand worden ze in de torens gehangen. Op een schaaktoernooi in Berkel en Schot in Noord-Brabant... is een schaker door zijn tegenstander mishandeld. Een man uit Tilburg kon niet verkroppen dat hij had verloren... en sloeg het slachtoffer verschillende keren met het glas op hun hoofd. Het slachtoffer raakte enige tijd bewusteloos, meldt Omroep-Brabant. Volgens de Tilburger gedroeg zijn tegenstander zich onsportief...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 In de Eredivisie zijn vanavond vier wedstrijden gespeeld. Koploper PSV vernederde in Eindhoven-Ado Den Haag en won met 7-0. Rory Essay tegen Heracles eindigde in 3-3. Nak Breda versloeg in eigen huis Bek met 3-0. En AZ verloor thuis met 1-0 van FC Groningen. Het weer. Vannacht is het wisselend bewolkt, maar het blijft grotendeels droog bij minimaal rond het vriespunt. Morgen begint de dag droog met wat zon, maar al snel raakt het bewolkt en volgt er vanuit het westen regen. Mogelijk valt in het oosten nog wat natte sneeuw. Middagtemperatuur ongeveer 5 graden. De dagen daarna is het wisselvallig en vrij zacht. Dit was het NOS Journaal.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 En ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 3 graden. Binnen zit Max van Wezel. Sinds gisterochtend zit het toch niet meer helemaal goed met mijn zwitserlevengevoel. Ja, het oog op zaterdag. Met uiteraard aandacht voor de nationalisatie van de SNS-bank... de ASM-bank, het bouwfonds en Zwitserleven. We praten met Henk Nijboer van de regeringspartij PvdA... en Arnold Merkies van de oppositiepartij SP. Ze zijn allebei financieel woordvoerder van hun partij. Het Syrische conflict begint een bedreiging voor de hele regio te worden... zei Hillary Clinton vandaag. En dat is niet helemaal ondenkbaar sinds Israël bombardementen uitvoerde om Syrische wapenleveranties aan de Hezbollah te voorkomen. Loopt het verder uit de hand in het Midden-Oosten? De muziek hebben we aangepast aan de bijzondere kerkdienst... die morgen in Papendrecht wordt gehouden... op muziek van Johnny Cash, The Man in Black. Houden predikanten eigenlijk veel van popmuziek, vroegen we ons af? En zo ja, van welke? En om vijf voor twaalf uiteraard aandacht voor de Turing-Nationale Gedichtwedstrijd. U kunt de uitzending ook zien op www.radio1.nl. En eerst komt nu het nieuwsoverzicht. Zaterdag 2 februari. Nee, dit was geen oefen in het land van het Nederlands elftal... maar een heus heldenonthaal voor de Franse president Hollande in Mali... In korte tijd bevrijdde het Franse leger drie grote steden in het Afrikaanse land. Hollande zei in Timbuktu dat hij trots is op de prestatie van zijn soldaten. mission De inwoners van Mali boden Hollande cadeaus aan als dank voor de bevrijdingsactie. De Franse president kreeg onder meer een kameel. Het dier was zo opgewonden dat hij een gesprek met de president haast onmogelijk maakte. Hollande belooft de Mali te zullen blijven helpen... maar wil ook dat een Afrikaanse vredesmacht het werk van de Fransen uiteindelijk overneemt. In een zorginstelling in Amsterdam heeft het verplegend personeel vandaag de leiding overgenomen. De actievoerders blokkeerden de ingang van het gebouw. Ze willen uitleggen over een bedrag van 3,5 miljoen euro... dat de directie elk jaar krijgt van de overheid... De medewerkers denken dat dat geld naar het management gaat... in plaats van naar het personeel en de patiënten. En dat zorgt voor schrijnende toestanden, zeggen ze. Er vinden veel uitdroging plaats en mensen liggen op bed... maar die krijgen niet genoeg aandacht, die krijgen niet genoeg aangeboden... omdat je dan ook nog voor de zaal moet staan. De directie van het verpleeghuis zegt daarentegen... dat van het geld nieuw personeel is aangenomen. Het is voornamelijk uh, gegaan naar extra handen aan het bed... en naar de opleiding van degene die aan het bed staan... Nou, u hoorde het al in het nieuws een half uur geleden: werd bekend dat de zorginstelling bereid is te praten over betere zorg, de besteding van dat overheidsgeld, de te hoge werkdruk en de doorgeslagen flexibilisering. Oud-Europarlementariër en priester Herman Verbeek is overleden. Hij was voorzitter van de toenmalige Christenradicale Partij PPR en lid van het Europees Parlement. Verbeek werd in 1963 in Groningen tot priester gewijd, hij liet zich vaak kritisch uit over de kerk. Zo riep hij op om de paus te berechten... voor diens weig weigering om condoomgebruik in Afrika toe te staan. Want het is natuurlijk genocide als je als paus verbiedt... dat het enige wapen wat we misschien tegen aids hebben ja. gebruikt mag worden. Ook twijfelde Herman Verbeek openlijk aan het bestaan van God. En toch ging hij jarenlang door met zijn priesterschap. God is een verhaal. Mensen hebben verhalen bedacht. Dus wij, dus wij hebben God bedacht? Ja. Herman Verbeek is 76 jaar geworden... En dan iets heel anders. In Beverwijk was een man de verkeersoverlast in zijn straat zo beu... dat hij besloot zelf drempels aan te gaan leggen. Daardoor werden de automobilisten gedwongen langzaam te rijden. Dat tot vreugde van de omwonenden. De mensen die er echt hard overheen gaan, die, uh, ja, die, die maken wel even een, een, een hobbeltje. Maar al na een paar dagen moesten de drempels op last van de politie weer weg. Want het is niet de bedoeling dat burgers op eigen initiatief... verkeersmaatregelen nemen, vindt de politie. En dus zat er voor de bewoners maar één ding op. Zelf het goede voorbeeld geven aan de hardrijdende medemens. Ik rijd zelf ook wel eens hier dertig in de straat. Maar ja, dan rijden mensen achter je en zitten te toeteren van... ik eh, weet niet eens even door aan jou, ja, want eh, maar ik denk, ja, 30 is 30. Dat was Nieuws Vandaag op Radio en TV. En zoals gezegd, vandaag is de muziek in Met het Oog op Morgen uitgezocht... door drie dominees die alle drie regelmatig popmuziek gebruiken in hun dienst. Aan de lijn allereerst dominee Fred Omvlee. Hij is onder meer geestelijk verzorger bij de Koninklijke Marine... en sinds gisteren ook internetpastoor. En eh, meneer Omvlee, u hield afgelopen jaar een dienst rond de muziek van... Elvis uh, Speelt het evangelie wel een grote rol in het leven van Elvis? Ja, zeker. Elvis is uh, zijn leven lang een gelovige uh, man gebleven. En uh, natuurlijk met zijn uh, vele uh, ja, uh, tekortkomingen ook. Maar goed, hij uh, heeft altijd troost gezocht in uh, letterlijk het evangelie of de uh, gospel. Want hij was toch ook aan de medicijnen en de drugs en zo, hè? Hij was zeker verslaafd aan medicijnen. Ja, dat, uh, dus het heeft hem ook, uh, laat me zeggen, een, uh, zijn leven is... Uh, niet uh, glansrijk geëindigd, maar dat is nou juist het mooie, vind ik. Dat zelfs al eindig je als elf is, je, je valt niet uit Gods hand. Is in het kort mijn uh, evangelie. Ik ken alleen uh, Teddy Beer en Don't Be Cruel en zo. Maar he heeft hij ook veel gospelplaten gemaakt? Ja, zeker. Hij heeft er ongeveer 100 opgenomen. En uh, drie albums, waarvoor hij zelfs uh, Grammys gewonnen heeft. Dus uh, het is een, misschien uh, onderbelicht, maar toch uh, belangrijk aspect van... Uh, Elvis is een uh, carrière. We gaan later in de uitzending uh, met u en een aantal collega-dominees van u verder praten over popmuziek en religie. Maar uh, uh, eerst het verzoeknummer, wat wordt het? Uh, ja, het wordt Working on the Building. Een uh, mooi up uptempo gospelnummer met een uh, beetje uh, ja, krijgshaftige inslag. Uh, I'm holding up the Banner for my Lord, zingt uh, Elvis daarin. En het wordt is dus niet Crying in the Chapel. Nee, nee, nee, dat is ook mooi, maar iets wat zoetsappiger. En dit is wat, uh, wat uh, vrolijker. Working on the building. Heel goed. Well, I'm working on the building. It's a true foundation. I'm holding up the bloodstain. Banner for my Lord. Well, I never get tired, tired, tired of working on the building.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 Oh, I'm a working on the building, it's a true foundation I'm holding up the bloodstain, burning for my Lord But I'll never get tired, tired, tired of working on the building I'm going up to heaven, I'm living in my reward I'm working on the building, it's a true foundation I'm holding up the bloodstain, burning for my Lord I'm, I'm, Lord, Lord, my Lord. My Lord. I'm working on the true, a true true, true, true. I I I'm going up to heaven on the ground. My reward, my reward, well, I'm working this a It's the truth of this, I'm holding up to stay. strength. I'm fighting for my Lord. I never get tired, But I'm working on a barrel for my Lord. I'm going working on de beelding van de diepgelovige Elvis Presley... op verzoek van de dominee Fred Omflee. Straks meer dus. Nederland heeft een katerig gevoel... een dag na de nationalisatie van de SNS Real Weer ging bijna 4 miljard belastinggeld verloren... aan de redding van een bank die er, het er toch zelf een beetje naar had gemaakt. Politieke partijen als CDA, SP en P van de A willen nu dat de overheid alles op alles gaat zetten om de voormalige SNS-top aansprakelijk voor dat verlies te stellen. Ik ga erover praten met Henk Nijboer, financieel woordvoerder van de P van de A, en Arnold Merkies, financieel woordvoerder van de SP. Ze zitten allebei in de oogpoel van veelbelovende nieuwe Kamerleden dit seizoen. Meneer Merkies, ik begin bij u. Want ja, hoe, hoe stelt u zich dat voor, de schadeverhalen op de voormalige top van SNS? Nou ja, het gaat erom... kijk je kunt natuurlijk fraude hebben, dan uh, in het geval van fraude is het makkelijk, maar uh, het gaat ook om roekeloos gedrag. Uh, uh, Jan de Wit, mijn uh, collega, die heeft natuurlijk een aantal jaar geleden heeft hij daar al voorstellen over gedaan in 2009. Mm -hmm. uh, dat van je moet niet alleen maar kijken naar uh, fraude, want dat dat is al bepaald uh, in de wet, maar kijk ook van ja als er nou echt aanzienlijke risico's zijn genomen en die zijn bewust genomen, en daar is ook uh, uh, een kwestie van opzet... dan zou je toch eigenlijk moeten zeggen van... Uh, dan moeten bestuurders ook aansprakelijk kunnen worden gesteld. Henk Nijboer, PvdA, bent u het daarmee eens? Ja, en als er, als er sprake is van misleiding... ja, dat zijn eigenlijk twee, twee vragen. Hè. Eén is, uh, ik vind dat de minister alles moet doen om... Uh, het wegens roekeloos gedrag, uh, redden van het spaargeld dat wij hebben moeten doen, maar roekeloos gedrag van het management. Uh, nou ja, uh, te, te, te proberen ze het aansprakelijk te, hou, te, te, te maken en te houden. Uh, dat, de vraag of dat kan, dat vraag me maar aan de minister. Hè. Die moet gewoon kijken welke juridische uh, mogelijkheden daarvoor zijn. En uh, meneer Merkies doelt ook op nieuwe mogelijkheden. En daar wil ik op zichzelf ook wel naar kijken. Maar ik denk dat dat voor de bestuurders van SNS van uit het verleden, ja, dat geldt de nieuwe wetten natuurlijk niet voor. Eerder op de nee, avond dat, was... Ja, meneer Merkies? Nou, ja, inderdaad, dat, dat is eigenlijk een beetje een probleem. Daarom hadden we dus die uh, wet eigenlijk die Jan de Wit toen voorstelde al moeten hebben. Nu ben je afhankelijk niet. van... Um, nee, er staat wel een artikel uh, 9 in het burgerlijk wetboek uh, 2. En dat gaat over onbehoorlijk bestuur. Als er ja. sprake is van onbehoorlijk bestuur dan zou je uh, mogelijk de bestuurders aansprakelijk kunnen stellen. Maar ja, wat is onbehoorlijk bestuur? Nee, ja. Daar ga, zal dan de vraag over gaan. Het lijkt me een vage discussie worden, als ik eerlijk ben. Eerder op de avond was econoom Barbara Baarsma in Nieuwsuur... van de Universiteit van Amsterdam, en die zei hier dit over. Ik vind het onverstandig om nu al te zeggen dat je dat gaat proberen... terwijl je eigenlijk niet weet of dat al kan. Want daarmee creëer je een verwachting... Bij de burgers um, dat een deel van die 3,7 miljard, hoe klein dan ook, bij deze oudbestuurders gehaald kan worden. En als dat straks juridisch gezien niet blijkt te kunnen, dan uh, wordt, dat, uh, ja, wordt dat onrechtvaardigheidsgevoel dat nu er is alleen maar groter. Ja, meneer Merkies, uh, mevrouw Baarsma die waarschuwt er dus eigenlijk voor... Van wat, wat u en de heer Nijboer nu zeggen, doet het vast goed bij de boze burger... die natuurlijk erg verontwaardigd is over deze reddingsactie... en het geld dat daarmee uh, gemoeid gaat. Maar ja, waarschijnlijk heb je juridisch geen benen om op te staan... en wordt die woede alleen nog maar groter daarna. Nou ja, dat is dus uh, nu om uit te zoeken of dat inderdaad zo is. Overigens, uh, mevrouw Baarsma die, uh, noemde wel iets anders wat ik... ...vorige week heb voorgesteld, ik vroeg me af of ze zich dat realiseerde, dat ging over het terughalen van uh, bonussen. En dat is wel een aardige, want ik heb dat net vorige week voorgesteld om dat ook in Europees verband af te spreken... ...van wanneer je banken redt, dan uh, zou het toch gek zijn wanneer in de jaren daarvoor enorme bonussen zijn uitgekeerd en je zou die niet kunnen terugkeren. Meneer Nijboer, uh, ja. uh, bent u niet bang dat u het uh, ja, populisme alleen maar voedt als u uh, voorstellen doet die misschien niet, niet haalbaar zijn? Nou, ik heb de minister. Uh, kijk, ik wet-aardig technisch, dat zei u ook. Ik heb de minister gewoon, uh, of die ga ik vragen... om alles wat mogelijk is uh, juridisch in te zetten om dit te bereiken. En ook daarbinnen te blijven. En toen u zojuist uh, de heer Merkies hoorde met nieuwe voorstellen... heb ik ook duidelijk aangegeven... dat we nieuwe wetten niet kunnen toepassen op het verleden. Dus ik denk dat ik daar heel duidelijk in ben. Maar ik vind wel dat mensen kunnen verwachten... dat als wij uh, de, van de belastingbetaler 3,7 miljard vragen... Uh, en er roekeloos is gehandeld, dat is duidelijk. Uh, dat er ook een uh, grootheidswaan was, is duidelijk. Uh, ja, of dat juridisch ook leidt tot aansprakelijkheid, dat vraag ik de minister om uit te zoeken. En als dat niet kan, dan kan dat niet. Dit heb ik ook niet uh, gezegd. Maar ik vind wel dat wij ook als politiek dat kunnen vragen aan de minister om dat uit te zoeken. Als je zoiets dramatisch moet doen als een uh, bank onteigen en vervolgens uh, als belastingbetaler daarvoor uh, uh, moeten betalen om het spaargeld van de... SPA dus, uh, veilig te stellen. Ik wil het met u even hebben over de rol van de toezichthouder... de Nederlandse bank. In 2010 werd een stresstest van de Nederlandse banken gehouden... onder meer van de SNS Reaalbank. Alle vier slaagden voor die test, de vier grote banken. We gaan even luisteren. Die test op zichzelf zou leiden tot een afschrijving... van zo'n 20 miljard voor die banken samen. En als je dat dan doet, dan zie je nog aan het einde van de rit... dat ze een uh, kapitaal hebben... Wat uh, ruimschoot boven het eikpunt ligt, wat we hadden gesteld over de vraag wanneer is er een probleem ja of nee. Dus met deze nagebootste crisis hebben ze geen extra staatssteun of wat van steun dan ook nodig? Nee, niet op basis van deze crisis, absoluut niet. Ja, dat was toen het oordeel van de toezichthouder, de Nederlandse Bank. Heeft de Nederlandse Bank gefaald, meneer Nijken, Nijboer? Nou, dat is, uh, dat, dat is sterk gesteld, maar ik denk wel dat er, uh, en ik zal ze ook stellen, dat er wel vragen zijn over het toezicht dat is gehouden. Meneer Seybrand uh, heeft dat ook uh, gisteren bij de persconferentie aangegeven. Dat... Als hij nu de beslissing zou moeten nemen... Hij heeft nooit weer had toegestaan dat de SNS... zo'n grote pasgoedportefeuille had aangeschaft. Dus ja, dat zegt ook wel, als je dat nu niet meer zou toestaan... dat er in het verleden er wel dingen zijn gebeurd... die eigenlijk niet hadden moeten gebeuren. En daar, nou ja, daar moeten we natuurlijk gewoon in het openbaar... een debat over hebben. Er moet ook verantwoording over worden afgelegd. Wie dat uh, ook vindt is Kees Vendrik, lid van de Algemene Rekenkamer. Die was vanochtend in de Trostkamer breed. En zei de Rekenkamer wilde in 2011 onderzoek doen... naar of de toezicht van de Nederlandse bank wel in orde was. Maar kreeg enorme tegenwerking van die Nederlandse bank. Kees Vendrik. Het is echt een politieke keuze dat de Rekenkamer toegang krijgt... tot alle dossiers bij de Nederlandse bank. Dan is het aan het parlement om dat snel te regelen. Ja, dat lijkt me iets moois voor de Tweede Kamer, meneer Merkies. Regel dat de Rekenkamer in elk geval toegang krijgt... tot de gegevens van de Nederlandse bank. Dan hebben we iets. Ja, dat lijkt me heel belangrijk... Uh, dit is al een heel langlopende discussie tussen de Algemene Rekenkamer en de Nederlandse Bank. En de Nederlandse Bank is eigenlijk een gesloten fort. Waar je, waar je ziet dat bijvoorbeeld in de Verenigde Staten uh, men veel opener is, veel transparanter... ook soms uh, financiële instellingen uh, publiekelijk een, uh, een uh, maatregelen krijgen opgelegd... Uh, gaat alles bij de Nederlandse Bank ontzettend achter gesloten deuren. En als je ziet wat er is misgegaan, er is heel veel misgegaan... dan zou het ook wel terecht zijn als je af en toe een kijkje achter de schermen kunt krijgen. Meneer Nijboer, is dit een zinnig voorstel van Vendrik... Nou, ik ben op zichzelf wel voor uh, meer transparantie, wat de heer uh, McKies ook bepleit. Of de rekenkamer dat moet gaan doen, daar ben ik eerlijk gezegd uh, nog niet uit. Dat zou, dat zou kunnen. Maar ik ben, ben ook wel een beetje bevreesd dat het monetaire beleid, dat toch echt wat anders is dan, uh, dan zeg maar de bedrijfsvoering, waar de rekenkamer vaak uh, op toeziet, uh, dat dat, uh, dat, uh, ja, dat, dat uh, door de rekenkamer wordt gedaan. Maar ik weet niet of dat nou de eerste nou. aangewezen uh, instantie is. Maar goed, dat is meer het technische het principe. Uh, deel ik dat maar het. Met, uh, gaat niet dat om het branden, ja, het gaat niet om het monetaire beleid. Het gaat, dat zijn echt twee verschillende dingen. Het gaat hier ja. om het financieel toezicht. En eigenlijk uh, zijn er overigens afspraken gemaakt in Europees verband. Dat zou dan in de, uh, ja, dat heet dan de Capital Requirements Directive. Daar zou dat in worden afgesproken, die wordt voortdurend uitgesteld. Uh, daardoor heeft dus de Algemene Rekenkamer dus ook geen uh, um, toegang daartoe. En nu komen we naar een situatie dat we natuurlijk naar een Europese bankUnie uh, gaan, waarbij de Europese Centrale Bank. Uh, die rol gaat krijgen. En dan krijgen we eigenlijk weer diezelfde discussie. Kunnen wij eigenlijk wel uh, toezien op wat de Europese Centrale Bank aan financieel toezicht uh, doet? Of wordt het weer een gesloten fort? Wie bewaakt de bewakers? Nou, daar gaan we volgende keer over door. Ik dank u beiden. Henk Nijboer, financieel woordvoerder van de P van de A. Arnold Merkies, wo financieel woordvoerder van de SPN. Uh, tot snel in ons uh, uh, jonge talentvolle politieke panel hè? Ja, tot snel. Ja, dank u wel. Dan gaan we het weer hebben over de plaats van het evangelie in de popmuziek... en de plaats van de popmuziek in de kerk. Dominee Jan-Andries de Boer, goedenavond. Goedenavond. Ik mag u ook de rockdominee noemen, begrijp ik. Uh, ja, dat mag. Dat is mijn Twitternaam. En waar <laughs> heeft u dat aan te danken, deze reputatie? Uh, nou, sinds zeven jaar uh, doe ik uh, rockdiensten. En dat zijn diensten waarbij uh, ik in plaats van psalmen en gezangen... de nummers gebruik van uh, nou, U2 en van Bluff... En uh, sinds, ja, ik do, sinds al uh, lange tijd doe ik dat ook uh, heb ik daar bands bij. Dus u Die speelt dus de 2 dienst live. En uh, te boven doet de Bluffdienst live. En waarom die twee groepen? Nou, dat heeft te maken met de inhoud van de songs. Dus uh, niet alleen uh, is die muziek gewoon goed, want dat vind ik ook heel belangrijk. Ik ben. Uh, zelf, laat ik zeggen, in eerste instantie altijd groot popmuziekliefhebber geweest. Mm -hmm. En ik zou dus uh, niet zo goed kunnen werken met muziek, uh, laat ik zeggen, van bands... waar ik dan niet zoveel gevoel bij heb, ook muzikaal gezien. Maar wat, wat is het spirituele van bijvoorbeeld U2? Uh, nou, dat, ja, eigenlijk staat het hele oeuvre van uh, U2, bol van uh, de bijbelteksten, niet alleen. Dus ze bedienen zich van bijbelse thematiek. Maar het is ook duidelijk dat ze putten uit de kracht van het geloof... om daarmee een idealistische boodschap uh, neer te zetten... Die dus, ja, ook, ja, waarbij de mensenrechten ook heel erg centraal staan. U weet wel dat Bono rooms-katholiek is, hè? Hij komt uit Ierland. Ja, hij heeft een... Uh, ik weet, vergeet altijd uh, wie de vader was en wie de moeder... maar uh, een rooms -katholieke... Vader of moeder en omgekeerd. Dus hij komt uit een gemengd huwelijk. En dat is in, in U2 uh, natuurlijk ook heel, in Ierland uh, heel veel betekenend. Dat is heel ecumenisch. Wat, ja, gaan, wat gaan we ja. draaien door de Boer? Uh, dat is Love and Peace or Else. Dat is uh, een nummer wat uh, heel belangrijk was in de Vertigo Tour. Dus dat is alweer een paar jaartjes geleden. Um, uh, het gaat daar over de vrede eigenlijk in het Midden-Oosten... En hij roept de zonen en dochters van Abraham op om vrede te maken. En dat zijn uh, de Joden, de christenen en de, de, de Moslims samen. Hij roept ze op om vanuit het goede van hun eigen geloof. Dus uh, ja, inderdaad de krachten te verenigen en vrede te maken. Nou, ik kan me daar alleen maar van harte bij aansluiten. You too. Lay Let's see. U2 was dat. En ik moet er nog even aan toevoegen... dat uh, dominee de boer ook de maker is van een film van een DVD... Quest for U2, een spirituele ontdekkingsreis heet het. En die gaat in première in De Gigant in Apeldoorn op 2 maart. De Gigant is ook een plaats waar uh, U2 zelf heeft opgetreden... <coughs> sorry, begin jaren 80 toen ze nog helemaal niet zo beroemd waren. Tja, en Bono kan wel zingen dat uh, in het Midden-Oosten iedereen... Uh, vrede met iedereen moet sluiten. Maar ja, dat is natuurlijk niet zo. En zeker niet in Syrië, waar de afgelopen week... de oorlog weer behoorlijk uit de hand is gelopen. Ik ga erover praten met Arabisch Leo Kwaarten. Goedenavond. Goedenavond. Ja, De aanleiding voor het gesprek, meneer Kwaarten, is dat Hillary Clinton... de vertrekkende Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken... vandaag heeft gewaarschuwd dat het conflict dreigt over te slaan... naar de rest van de regio. Deelt u die vrees ook? Nou, uh, eigenlijk niet. Uh, wat er eigenlijk aan de hand is in Syrië, is dat die burgeroorlog nu al twee jaar doorraast. Met ongelooflijk veel doden, erg veel bloed. Um, maar dat je eigenlijk van instabiliteit in buurlanden niet zoveel ziet. Libanon is natuurlijk het land wat uh, op de, het, de tip van ieders stong ligt hè, van een land wat zelf een burgeroorlog kende. ...in de jaren 70 en 80. En uh, ja, het lijkt alsof het een soort van, van droge hooischuur is... ...waar je maar een fakkel hoeft in, in te gooien... ...en vervolgens staat het hele huis in brand. Maar eigenlijk is die twee jaar lang is er eigenlijk weinig gebeurd in Libanon... Er zijn wel wat spanningen. Er zijn wel wat uh, gevechten tussen Soenieten en alewieten, Bijvoorbeeld in de noordelijke stad in uh, Libanon, in Tripoli. En uh, dus nu en dan vindt er een moordaanslag plaats. Dat was een paar maanden geleden op een, een veiligheidschef. Maar dat mm. leidt er niet toe dat die secten in Libanon onderling gaan vechten. Ze kibbelen. Maar goed, dat doen ze al sinds, uh, ja, sinds, sinds 15 jaar. Sinds de burgeroorlog afgelopen is. En toen ik laatst in Libanon was, dat uh, was uh, twee maanden geleden... toen merkte ik ook dat eigenlijk onderling tussen die Shiite... Uh, ...christenen, Soenieten, tussen al die verschillende politieke leiders... ...vroeger een militiebazen, een soort van on uitgesproken overeenkomst is... Mm -hmm. ...van laten alsjeblieft niet weer een, een burgeroorlog hebben laten we onze ruzies uh, hebben, oké, okay. en, en als ze nu dan ont ontploft is een bommetje, maar dat is nog lang geen burgeroorlog. Israël heeft deze week, dat was groot nieuws, een aanval op Syrisch grondgebied uitgeoefend, met uh, de luchtmacht, zou gericht ja. zijn geweest op een wapentransport van het Assad-regime aan de Hezbollah in Libanon, ja, ja dat, dat zou er op zijn minst op kunnen wijzen dat Israël vermoedt dat er toch allerlei lijnen lopen met Libanon. Ja, maar dit is ook wel oud. Ik bedoel, Hezbollah wordt al jarenlang uh, be bevoorraad uh, vanuit Syrië, door Syrië en ook door Iran. Dat is niets nieuws. Um, het is natuurlijk wel zo dat Israël natuurlijk heel erg goed kijkt naar wat voor soort wapens naar Libanon toe gaan. En dit was klaarblijkelijk een transport dat zo belangrijk was dat Israël niet wilde dat die wapens in de handen van Hezbollah kwamen. Maar. Vergeet niet dat uh, toen het nog uh, païs en vrede was in Syrië... toen Bashar al-Assad gewoon nog aan de macht was en er helemaal geen opstand was... dat er nu ook al luchtaanvallen waren in Syrië zelf... Om een vermeende door Israël dus, om een vermeende nucleaire installatie in het noorden van het land... maar er is ook eens een keertje een, een Palestijnse terroristenkamp aangevallen in uh, Syrië. Er worden wel eens een keertje mensen vermoord... waarvan men toch een beetje de hand van de Mossad uh, vermoedt. Dat hoort een beetje bij het dus... gewone nieuws in de regio. Ach... Het, dit is het Midden-Oosten. -Midden Ik bedoel, het, het is niet iets, moet je het zeggen. Natuurlijk is de burgeroorlog van, van zorg voor Israël. Zeker wat gebeurt er met die wapens. Natuurlijk heeft Syrië nare wapens, chemische wapens. En die mogen niet in de handen van de rebellen vallen. Mogen ook niet in de handen van Hezbollah vallen. Um, maar zolang dat niet gebeurt met kleine ingrepen hier en daar. Dat betekent nog niet dat, dat Israël zich volledig in de oorlog in Syrië mengt. Absoluut niet. Vecht, uh, vecht de Libanese mee, vecht de Hezbollah mee in Syrië? Ja, ja. Aan ze, welke kant? Ze vechten... Ja, Assad, ja, tuurlijk, want het is heel erg belangrijk, uh, want Hezbollah is volledig afhankelijk van Syrië voor zijn uh, bevoorrading. Dus de, de bevoorrading, het geld en de wapens komen meestal uit Iran, uh, maar goed, uh, logistiek gezien moet ze wel uh, via Syrië binnenkomen, dus daarom is Syrië, met name dat het bewind van Assad, van groot belang. Maar de houding die ze aanneemt is een soort van uh, een verdedigende houding. Dus ze hebben troepen in Libanon, uh, sorry, in Syrië, aan de mm -hmm, grens met Libanon. Yeah. Het zijn een aantal Sjiitische dorpen, er wonen niet veel Sjiit trouwens in Syrië, een paar maar, maar die, die wordt wel be bewaakt zeg maar, door uh, ja, een soort van he Hezbollah milities. En verder is het ook dat uh, de weg tussen Homs en Damascus, um, dat die ook uh, ja, op stukken wordt bewaakt door militieleden van he Hezbollah. Dus het lijkt erop alsof ze geen actieve rol hebben... maar meer een, een passieve, ondersteunende rol. Hm. Ja, dat is klink... wat ze eventueel... Ja, ja. Een geen, geen offensieve rol bedoelt u? Nee, dat, dat is niet, ja. Ja, precies. Ik wou even met u terug naar die uh, toespraak van... Uh, of die waarschuwing van Hillary Clinton. Uh, die ging namelijk ook, en dat geluid kennen we ook... van premier Netanyahu van Israël natuurlijk, over Iran. Uh, ze sprak de angst uit dat Iran de steun aan Assad aan het opvoeren is. Is dat reëel? Ja, natuurlijk. Doen die die Iraniërs die, die doen alles om, om Assad in het, in het zadel te houden. Het is essentieel. Op het moment dat uh, Bashar valt, dan zal er waarschijnlijk een ander bewind komen in Syrië. Dat een uh, sunnitisch uh, signa, signatuur draagt. En dat zal per de definitie anti-Sjiitisch zijn en anti-Hezbollah -Hez zijn. Doe, nu hoor je al de, de rebellen, die zeggen al tijden van Iran en Hezbollah steunen. Het bewind van Bashar. Dus met andere woorden, op het moment dat Bashar valt... dan uh, is Hezbollah in feite ver, verstoken van de logistieke steun vanuit Syrië. Ze kunnen nog wel bevoorraad worden, maar het wordt moeilijker. En de, de politieke rol die Hezbollah speelt in de regio... zal uh, aanzienlijk kleiner worden. Dus Iran, willen ze hun invloed behouden in dit deel van het de Midden-Oosten... zullen ze Bashar koste wat kost in het zaal moeten houden. En daarom stoppen ze er van alles in. Niet alleen wapens, maar vooral ook geld... Want de hele e economie in, in Syrië ligt gewoon op zijn gat. Er gebeurt helemaal niets. Door het land is volledig afhankelijk geworden van, van Iran. En ja, volgens een van de berekeningen... Uh, heeft Iran ongeveer uh, 10 miljard uh, dollar gestopt uh, in Syrië over 2012. Dat is heel veel geld. En tegelijkertijd zie je dat het Westen, met name Amerika dus, en ook Europa, sancties instelt tegen Iran. Want ja, we willen Iran raken. We willen het liever niet uh, milit militair aanvallen, want dat geeft uh, allerlei uh, dingetjes en zo. Collateral damage en, en moeilijke, moeilijke zaken. Dus proberen we eigenlijk het bewind van binnenuit te, uh, te, uh, uit te holen, te on ondermijnen. De sancties tegen Iran en tegelijkertijd denk ik eerlijk gezegd ook dat het Westen en Amerika... Uh, Syrië ziet als een mooi zwart gat, een soort Vietnam voor Iran... waar ze al hun geld en moeite in kunnen, kunnen stoppen. Een soort van doorgaande aderlating. U denkt dat de Amerikanen er eigenlijk op uit zijn... het conflict een beetje te rekken om uh, ja, Iran uit te roken? Nou, laat ik zo zeggen, uh, er valt moeilijk in te grijpen in Syrië. Uh, en het is ook allemaal heel erg. En je kunt natuurlijk zeggen van ja, moet er moet wel iets uh, gebeuren. Maar er is twee jaar lang niets uh, gebeurd. En al die tijd werkt het conflict enigszins in het voordeel van Amerika... omdat Iran ja uiteindelijk een financiële aderlating ondergaat. En dat is wel belangrijk. En dat is een voordeel voor het, voor het Westen en ook voor Israël... Wat, waarvan we niet kunnen zeggen dat dat er niet is. Dat is er. De, de Iraniërs zitten over hun oren erin. De teller qua doden staat op het ogenblik op 60.000. Dat besef je niet elke dag, maar ja. dat is gigantisch. Hoe ziet u de toekomst van het conflict... Ja, het is gewoon vreselijk. Ik bedoel, er vallen gewoon steeds meer doden. En Wat je ziet is dat uh, de, de wapens die de, die de rebellen krijgen... zijn niet genoeg voor een militaire overwinning. Ik bedoel, het geven van nacht, nachtkijkers door Nederland of zo, dat, dat, dat gaat hem niet worden. Ik bedoel, uh, die, die, die rebellen hebben gewoon zware, zware wapens nodig tegelijkertijd, en dat is een beetje vreemd... de laatste maanden, dat de, de wapenleverant... namelijk lichte wapens door Saudi-Arabië en Qatar... met de steun van Amerika aan de rebellen in Syrië... minder wordt. Men is bang, officieel, dat die wapens in handen vallen... van jihadistische groepen. Dat kan wel zo wezen, maar het leidt er wel toe... dat zonder die zware wapens uh, ja, de, de rebellen... dus nooit echt een voordeel kunnen behalen op het uh, bewind. Bewind krijgt wapens van de Russen en van de Iraniërs. Dus je krijgt een soort van stalmeet. Je krijgt een soort van balans... Die maar doorgaat en doorgaat met ja, een soort van Syrische vleesmolen, krijg je. Die voortgaat met een snelheid van 166 doden per dag, dus ja. ongelooflijk. Ja. Dus ik vrees dat we een, een situatie terug tegemoet gaan waar dit nog, uh, nog meer gaat, gaat worden, veel mm. meer doden. Maar uiteindelijk, en dat zien we ook bij burgeroorlogen, zoals in Libanon en in al Algerije. Ik geloof dat toen de teller stond op iets van 150.000 of zo. Mm. Dat de partijen zo moe worden, zo ongelooflijk moe van al dat, dat bloedvergieten. en al de energie in die, die, die in de oorlog orlo gaat zitten. Dat, dat, dat ze het ooit dan ophouden. een soort van. Laat nou ja, dat ja, dat, dat je hopen. een soort van staak het sta sta vuren krijgt. Dat is het. Dank u wel. Inshallah. Graag gedaan. Leo Kwaarten. Nou, via een ingewikkelde U-bocht, via Elvis Presley en U2... zijn we nu dan toch aanbeland bij Johnny Cash. Want dominee Piet van Die uit Papendrecht... gaat morgen een bijzondere kerkdienst organiseren... rond de muziek en het denken van Johnny Cash. We gaan eerst luisteren naar The Man in Black zelf. Want uh, dominee Van Die, goedenavond. Goedenavond. Goedenavond. Uh, u wilde het nummer Wayfaring Stranger horen? Ja. En waarom dat nummer? Nou, er zijn heel veel mooie nummers van Johnny Cash... maar dit vind ik wel een van de mooiste. Het, mooiste, het komt van uh, een van de American Recordings. En het is niet geschreven... Later werk. Het is later werk, ja. En uh, je hoort een oude, breekbare Johnny Cash... en die, uh, die zingt een uh, oude spiritual... over uh, de moeite van het leven. Zware gang van het leven. Maar met het uitzicht op uh, het nieuwe leven... na dit leven waar we elkaar weer terug mogen zien. I'm just a poor Wayfaring stranger Traveling through This world below There is no sickness No toil nor danger In that bright land To which I go I'm going there To see my father And all my loved ones who've gone on I'm just going over Jordan I'm just going over home dark clouds will gather round me I know my way is hard and steep but beauteous fields arise before me where God redeems their vigils keep I'm going there To see my mother She said she'd meet me When I come So I'm just going Over Jordan I'm just just going over Jordan. I'm just going over home. Ja, dat is muziek. Fantastisch, hè? Het is een breekbare man. Ja, heel erg. Dominee van Die. Dominee de, de Boer heeft er net eerlijk toegegeven dat hij uh, toch vooral op het toespoor is gekomen als uh, muziekliefhebber. En pas in tweede instantie als pastor. Hoe, hoe ligt dat bij u? Dat is ook wel een beetje zo, ja. ja. Want uh, uh, ik ben zelf een, uh, een grote Cash-fan. Ik denk ook dat je zo'n dienst niet moet doen als je geen fan bent. Ik bedoel, uh, uh, het moet ook echt van binnenuit komen. Uh, maar Cash leent zich daar heel erg voor, want hij heeft ontzettend veel gospelplaten opgenomen, misschien nog wel meer dan, uh, dan, dan, ja, dan Elvis. Ja. Um, en ook op zijn uh, gewone album staat heel veel religieus ingeïnspireerde muziek. Dus dat, dat, dat ligt eigenlijk heel voor de hand om, om daar ook als predikant aan te gaan denken. Domeneer Omflee, we hoorden u daarnet uh, vanuit de auto, maar inmiddels in ja. ook een heel persoon gearriveerd. Ja. Cash is eigenlijk veel geschikter dan uh, die Elvis van nu. Ja, dat, dat uh, moet ik ook bekennen. Dat, uh, ik, dat, he, helaas is Elvis niet zo oud geworden. Anders had hij ook vast een mooie uh, opnames gemaakt. Als, uh, samen, misschien samen wel met Johnny Cash. Ja. Zo zijn ze ooit begonnen ja. natuurlijk in de Sun Studios. Samen ja. gospel zingend. Ja. En, uh, Want het komt allemaal uit uh, Memphis, Tennessee. Ja. Ja. Sun Studios ja. inderdaad. Dat, dat geldt voor beide mannen. Klopt, ja. ja Elvis net eet iets eerder... Ja. Nou, uh, dan, uh, dan Johnny Cash, maar ze zijn allebei uh, uh, ontdekt door Sam Phillips. En, ja. en is dat een beetje de bakermat dat Zuiden van Amerika... van dit soort christelijk geïnspireerde muziek... of vind je dat in de hele Verenigde Staten? Nou, ik denk speciaal wel in het zuiden van de Verenigde Staten. Die baptistische traditie, die een beetje link heeft... naar uh, evangelikale ja. traditie. En de uh, negro spirituals. En de negro spirituals. Dus de zwarte ja. slaven die daar hun ja. leed uh, bezongen. En die mix, dat is denk ik wel de, de chemie van, van Memphis... Ja. Met B.B. Uh, King en met uh, de blanke zangers. Ja. Dat, uh, ja, ook B.B. King zat in zijn studios. Die mix is denk ik de, de, de kracht geweest van, uh, van religie en ritme en, uh, en soul. En uh, ja. dat bij elkaar. Ja. Geldt het voor die hele generatie uh, oude rocksterren? Een uh, Jerry Lee Lewis, een uh, Little Richard? Ja, ja ze ja. komen allemaal eigenlijk uit dezelfde soort traditie. Want... Ja. Um, ik geloof dat Fred ook nog een nummer gevraagd heeft... van de Million Dollar Quarter. Precies, ja. ja. Um, dan, zie je, of dan hoor je dat, uh, dat Jerry Lee Lewis... Carl Perkins, ja. niet te vergeten. Ja. Uh, Johnny Cash, die is wat minder te ja, Je hoort hem niet goed, maar hij maar, was er wel echt bij, zegt uh, ja. hij zelf. we gaan er ja, naar <laughs> luisteren. Man. I once was lost in sin... But Jesus took me in... in a little light from heaven... my soul... But he made my heart... Ja, nu ga ik even kritisch doen uh, te tegen u beiden. Want kijk, het gaat hier toch... Zeker als je het over Jerry Lee Lewis hebt... dan heb je het over uh, alcoholisten, dronken... De killer. De uh, killer, uh, vrouwen geslagen, jonge meisjes verkracht. Het kan allemaal niet op. Hoe moet ik dat allemaal rijmen, Domino? Het is gewoon een mens, het is gewoon een zonde. dat ja, vind ik veel te makkelijk. Ja, de Bijbel staat vol met, uh, met killers en uh, sinners. En uh, uh, uh, elke, uh, elke saint was ooit een sinner. Dus nee, het uh, past juist. En oké, okay, dat klopt wel. Ik ben een ruimdenkende gelovige. <laughs> uh, je, je, ik veroordeel niet. Dus uh, je bent al, iedereen is welkom. En daar past daar, juist daarom passen daar deze rockers uh, zo goed bij. Dan hoef je het er niet uit te leggen dat je. Uh, uh, welkom bent, dan voelt zelfs de grootste boef zich welkom. De meneer ja. Van Die. Uh, ja, Johnny Cash heeft ook wel heel erg geworsteld met zijn donkere zijde. Dus uh, Dat deed, de, deed hij in mijn ogen op een heel authentieke en eerlijke we manier. We hebben het eigenlijk... nog helemaal niet over die donkere zijde gehad. Nee, hè? Wat nee, nou... was de donkere zijde van nou, Johnny? Zijde... Van Elvis dus weten we nu alles, van ja. Charlie Lee ook. <laughs> ja, ja, nou, de donkere zijde van Johnny Cash die werd vooral zichtbaar... in de late jaren 50 en jaren 60... Uh, overmatig amfetaminegebruik, uh, alcoholmisbruik, uh, vreemdgaan. Later uh, werd dat beter. Uh, zou je kunnen zeggen, met na zijn huwelijk met June Carter... toen kwam hij ja. wat meer in het rechte spoor. Maar ja, de film Walk the Line suggereert dat het toen allemaal goed kwam. Maar de dat eerlijkheid, eerlijkheid gebied is zeggen dat hij... uiteraard daarna ook verslavingsgevoelig bleef. Want hij heeft, film heeft veel happy end. Het is dus een beetje een Hollywood-scenario, uh, want ook daarna... Heeft hij toch ook geworsteld met medicijnverslaving, uh, onder andere. Dus ja, hij bleef ook worstelen met zijn donkere kant. Ja. En, uh, en daar maar, tussendoor bleef hij die gospel zingen? Ja, ja want uh, ik denk dat maakt voor mij ook eigenlijk ook wel interessant. Uh, het was inderdaad bepaald geen heilige. Maar die, zeg maar, die, die, die worsteling van die, van die twee persoonlijkheden in die ene man, de lichte en de donkere kant. Uh, dat maakt hem voor mij inderdaad ook heel, heel erg menselijk. Hm. En hij heeft ook altijd gezocht naar uh, de vergeving van God. Naar rust en vrede en, en troost en, en, en verzoening ook misschien wel met zichzelf. Hij heeft dat nooit helemaal gevonden. Maar dat, nou ja, dat maakt hem misschien ook wel zo menselijk. Hm. Om te onderstrepen dat u gelijk heeft over dat hij altijd gospels is blijven zingen. Een kleine compilatie van Johnny Cash. Well, there was a time on earth When in the books of heaven An old account was standing For sins yet unforgiven As the Bible is laid open And the bread of life I find In the words that you have spoken Seal it in my heart and mind There ain't no grace Can hold my body down. There ain't no great can hold my body down. Ja, Johnny Cash had uh, verschillende fasen van zijn leven en van zijn carrière. Uh, Dominee van Die, de, de, de, deze kunt u gebruiken voor de dienst. Ja, die gebruik ik. Ja. Dus het gebruik ook uh, alle alle drie. drie, ja. Hoe heeft ja. u geselecteerd? Wat is bruikbaar, en uh, wat niet? Nou, het, het is een gewone kerkdienst. Tenminste, gewoon in de zin van dat ik precies dezelfde vorm gebruik als normaal elke zondag. Alleen dan, wat ik Jan Andries net ook al hoorde zeggen. Op de plaats van de psalmen en de gezangen, liederen van Cash. En die kan ik prima liturgisch ja. invullen, ja. ze vallen allemaal uh, op hun plek. Dus uh, uh, nou, ik ga ook uh, uh, uh, bidden, uit de Bijbel lezen... Uh, en, en ik ga ook een uh, stukje preken. Maar op de plek van, uh, van waar normaal gezongen wordt... Uh, klinkt de muziek van Johnny Cash en meezingen mag in de kerk. En uh, hoe sluit de preek er dan op aan? Ik ga wat vertellen over zijn, uh, die worsteling van zijn donkere en zijn lichte zijde... en ik ga dat verbinden met een uh, paar stukjes uit de Bijbel. We hebben nog één uh, uh, geluidsfragment van Johnny Cash zelf... Uh, Eén van zijn allerlaatste interviews die hij bijna tien jaar geleden is die overleden uh, gaf. En dat ging over zijn onbreekbare geloof in God. En daarover zei hij toen dit. Ik never nooit dat God er niet was. Ik heb een ongelooflijke geloof. Ik heb nooit gedacht met God. Ik heb nooit... Ik kreeg dat... Hij is mijn counselor, Hij is mijn woon. All the goede dingen in mijn leven komen van hem. Waar denk je dat we afgegaan gaan? Waar gaan we? Go? Well, we all hope to go to heaven. Piet van, zou die daar zijn? Uh, ik geloof het zeker. Ja. Samen ja. met uh, Samen Elvis. Met. Ja. Ja. En Jerry mag daar straks ook bij. Ja. Jerry Lee. Die leeft die, ja. die ja, die toch. Ja. De laatste ja. man standing. Ja. Ja. Dus, uh, ik weet jullie antwoord al. Het waren echte mensen. Maar hoe moet ik dit godsgeloof toch rijmen met liedjes van Cash. Over, toch met enig enthousiasme gezongen. Over een man die zijn vrouw net heeft vermoord. Het, uh, het pillige gebruik waar we het over hebben gehad. Cash zijn uh, beruchte concert in gevangenis. als San Quentin en volgens Prison voor moordenaars en and andere criminelen en boeven. Legt u het me nog eens uit, dominee. Nou, dat, uh, dat zijn voor mij nee. twee verschillende dingen. Uh, allereerst die, uh, die concerten in, uh, in de gevangenissen... dat heeft hij al van, uh, van het begin van gedaan. Hij trok zich heel erg ook het lot van de gevangenen aan. Hij heeft bij diverse presidenten ook gepleit... voor hervormingen van het uh, gevangeniswezen. Hij uh, heeft daar, denk ik, heel veel goed werk gedaan. Uh, zong ook daar zijn gospels. Die andere liederen... Uh, ja, u, u refereert aan de Cocaine Blues... Um, ja, dat is wel een hele harde tekst. Uh, ja, uh, Fools and Prison Blues uh, is ook yeah, een... Show a a man in Reno, ja, just is to is watch him, him, him die. Yeah. Ja, het zijn harde, ja. harde dingen. Ja. Life, life is rough. And if a man wants to make it, he's gotta be tough. <laughs> <Toch>? <laughs> Mag ik jullie allebei uh, bedanken voor jullie komst? Ja, graag graag gedaan. gedaan. Piet van Die en Fred Onvlee. En uh, de hele dienst van Dominee van Die is trouwens morgen... Te zien en te beluisteren op internet, hè? Uh, alleen te beluisteren. Te beluisteren. beluisteren. Later komt de film, filmmateriaal op uh, YouTube. Oké. Okay. Nog één keer cash. Well, there was a time on earth When in the books of heaven An old account was standing For sins yet unforgiven My name was at the top and many things below but i went unto the keeper and settled it long ago long ago long ago yes the old account was settled long ago and the record's clear today cause he washed my sins away and the old account was settled long ago Well, the old account was large and growing every day. And I was always sinning and I never tried to pray. But when I looked ahead and saw such pain and woe, well, I went unto the keeper and settled it long ago, long ago, long, long ago. I settled it all yes, the old account was settled long ago. And the record's clear today, cause they washed my sins away. And the old account was settled long ago. Now sinners seek the Lord, repent of all your sins, cause this he has commanded, if you would enter in, and then if you should live. Het is vijf voor twaalf. En het woord is zoals de hele week om vijf voor twaalf aan collega John Jans van Gaden. Voor de vierde maal alweer Turing Nationale Gedichtenwedstrijd, editie 2012. Op 6 februari de grandioze prijsuitreiking met gedichtenbal in de Amsterdamse stad Schouwburg. Vooraf in het oog de tien volgens ons beste gedichten gelezen door scheidend dichter des vaderlands Ramsi Nasser. Ditmaal inzending 6419. En het heet Voor Anneke Brassinga. Voor wie bereid is om de zee te drinken, wacht een ander strand. Zonder havens om aan te meren of restaurants met lampionnen voor het raam. Er zijn geen winkels waar je voorverpakte boterhammen met kaas kan kopen. Er klinkt geen achtergrondmuziek. Maar de vrouwen dragen linten in het haar. En de mannen hamers waarmee ze huizen in elkaar slaan en ijzers op paarden. En jij mag meedoen. Krijgt linten en hamers. Een huis dat uitkijkt over het strand. En een boot voor als je de moed verliest. Heel mooi. Ja. Maar waarom heet het voor Anneke Brassinga? Ja, nou, dat is natuurlijk altijd speculeren. Uh, uh, maar uh, het is. één ding is heel Vertel duidelijk. Vertel de luisteraars wie Anneke Brassinga oh, sorry. is. Sorry. Is, is een grote Nederlands dichteres. Ja. Uh, meermaals bekroond. En het is een, uh, een vrouw die haar. Uh, een dichteres die de zee heel vaak als thema gebruikt in haar uh, poëzie. De, alleen al in haar. Uh, Zesde bundel verschiet. Uh, daar staat op de omslag ook een geschilderd beeld van, van haar eigen hand... Overigens, uh, waarop uh, een zee te zien is. Of uh, al in haar eerste bundel, uh, Aurora, hè, heel veel betekenend de, de dageraad. daar staat een gedicht in, Aquarium, en dat begint zo. Ik ben geboren uit woorden zucht van de ziedende zee... Was mij het alfabet. Dus dat is natuurlijk een referentie aan Perk, het gedicht Iris. Ja. Ik ben geboren uit zonnig loren. Maar dit, um, de, aan die openingszinnen moest ik denken... bij deze opdracht of titel voor Anneke Brasinga. Dat ik ben geboren. Iemand schept zichzelf uit een zee van woorden. Dat is eigenlijk wat Anneke Brasinga ook doet. En hier wordt uit woorden een zee geschapen. In een gedicht, een nieuwe zee. Het is een gloednieuwe zee. Die heeft andere eigenschappen. Het strand heeft andere eigenschappen. Er wordt ter plekke voor ons een andere wereld, een ander strand voor ons ontworpen. Het is geen handzame, praktische, moderne wereld met voorverpakt eten. en waar, Een wereld waarin altijd overal muzak is. Ja. Nee, het is een vrij, um, je zou kunnen zeggen, misschien een, een primaire archaïsche oerwereld. De ja, vrouw... lin Linten in het haar. Ja, ja. De vrouwen hebben linten, de mannen hebben hamers. Het is ook misschien vrij eh, bazaal. Je zou zeggen, is dat nou de ideale wereld? Dat, maar dat wordt ook niet gesuggereerd. Dat is er gewoon. En je hebt paarden. En daar ben je welkom. En als je weer weg wilt, in de laatste regel, is er een boot. En dan kun je vertrekken. Voilà. En dat krijg je allemaal cadeau. Het is een volstrekt nieuwe wereld in een gedicht. Dit was inzending 6. 1419, dank Ramsinassa. En komende woensdag is de bekendmaking van de winnaar... van de Turing-Nationale Gedichtenwedstrijd. Morgen zit hier opnieuw John Jans van Galen, maar dan het hele uur lang. En de luisteraar die net twitterde... waarom we geen aandacht besteden aan de Nieke en Simon-dienst in Brabant... ja, die is katholiek, niet protestant. Goeienacht. gaan.